Citydijkers met het NOS Journaal. De politie is eerder deze week al bij het huis in Veldhoven geweest... waar gisterochtend een vrouw van 34 dood werd gevonden. Het zeggen buurtbewoners tegen Omroep Brabant. De politie wil het niet bevestigen. De man en de vrouw hadden volgens de buren dinsdag een flinke ruzie. Hij zou met zijn spullen zijn vertrokken, maar keerde donderdagavond terug. De man meldde zich gisteren zelf bij de politie... en zei daar dat zijn vrouw dood in huis lag... Man van 35 zit vast, de drie kinderen van het stel zijn ergens anders ondergebracht. Sinds mei is het aantal aanvallen van wolven op schapen flink afgenomen. Volgens de organisatie Bij 12, die veehouders bijstaat na een wolvenaanval, was dit zomereffect de afgelopen jaren ook al zichtbaar. Vermoedelijk voeden wolven zich zomers vaker met jonge reeën en andere pasgeboren dieren. Het is vandaag opnieuw erg druk op de Franse snelwegen. De piek was aan het eind van de ochtend. Toen stond er ruim 1200 kilometer file in het land. 200 kilometer meer dan vorige week. Volgens de ANWB gaat het vooral om terugkerend vakantieverkeer. In het zuiden van Frankrijk geldt een waarschuwing voor extreme hitte. De ANWB adviseert weggebruikers daarom om de auto goed te controleren voordat ze op weg gaan. In de Alpenlanden is de drukte vergelijkbaar met vorige week. Ook Noord-Korea haalt nu luidsprekers weg in het grensgebied, meldt Zuid-Korea. Met grote speakers bestoken de landen elkaar over en weer met propaganda, nieuws en popmuziek. Begin deze week haalde Zuid-Korea luidsprekers langs de grens weg. De nieuwe president Lee probeert de betrekkingen met het communistische buurland te verbeteren. De luidsprekers worden vaker uitgezet als de betrekkingen verbeteren. Als de spanningen tussen de Koreas weer oplopen, komt het lawaai vaak ook weer terug.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 Dan voort op zaterdag. the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street, I saw this girl and she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club, with jumping. Introduced myself as low, she said, you're a liar. I said, I got it going on, baby doll, and I'm a flyer. Took her to the hotel, she said, you're the king. I said, be my queen, if you know what I mean. Let's do the wild thing. Wow.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 I was hanging by a string. She said, "Hey you too." I was once like you, and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. Party in effect. Hanging out, it's always hype. And with me and the crew, leave a shin dick I'm with a girl who's just my type. This luscious little frame, I ain't lying, fella, she was fine This way young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine Took her to the limousine, still parked outside I dipped the chauffeur when it was over and I gave her my own ride Didn't get her off my jock, she was like standing cling, But that's what happens when bodies body starts slapping From doing the wild thing Wild thing Wild thing, wild thing. Wild thing. She wanted to do the Wow, thanks. go discotheque, just find your chick with all my jocks, so I said, what the heck, she wanted to come on stage, and do a little dance, so I said, chill for now, and maybe later, you'll get your chance, so when the show was finished, I took her around the way, and what do you know, she was good to go, without a word to say, we was all alone, and she said, tone, and let me tell you one thing, I need $50 to make you holler, I get paid to do the wild thing. Say hey, what? Yo, love it was the Yo, walk baby. It's a breakout room. I still a beast, baby. Leuk om deze verhaal weer eens te draaien op de radio. Yo, het is Toon and the Wild thing. Het is even na twee uur een zonnig zandport. En tegenover mij uh, zit ook het hier uh, in Zandvoort, Dolly Tempierik. Uh, jawel. Goedemiddag, leuk Goeie dat je er middag. weer bij bent. Ja, goedemiddag Rob. Ja, Nou, heel fijn om hier weer te zijn. Het is altijd plezierig om deze uitzending te maken. Nou, dat Voor is onze luisteraars. Ja. En ook natuurlijk, goedemiddag voor onze luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd. Zeker weten. En we hebben weer een uh, lekker ja. gezellig en druk programma. Mm. Ja, zeker. ja, Zoals altijd. Hè. Ik weet niet hoe jij dat doet altijd op die zaterdag, zo vol. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk heel uh, vaak tussen de bedrijven door even schakelen naar Zandvoortse Nieuwtjes. En om half drie gaan we even kijken wat uh, de weerman over uh, te vertellen heeft over de komende dagen, wat het weer betreft. Nou, dan uh, om half vier hebben we de evenementenagenda, terwijl we dan tussendoor alweer gekeken hebben naar de Zandvoortse Nieuwtjes... Daarna weer een voor nieuwtje. En dan om kwart over vier uh, gaan we weer contact zoeken... met onze goedlachtse Randall Lawson. En dan moeten we naar Assen. Daar gaan we overschakelen naar Assen, ja. Want die is daar druk bezig. Die heeft daar allerlei uh, mensen racen... Die, uh, wat hij allemaal georganiseerd heeft. Ik geloof dat hij zelf ook nog gaat racen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Uh, dus dat, uh, dat wordt weer uh, heel wat nieuwtjes op racegebied, uh, verwacht ik... En rond de klok van kwart voor vier gaan we eens kijken of er nog een lief dier is... wat een nieuw baasje of vrouwtje zoekt. Kijk, helemaal leuk. Ja. En we gaan ook nog even naar de boulevard. Althans, een opgenomen interview van Carine Veren. Oh ja, dat is je me net. de kartbaan is weer op de boulevard. Ja. En de bewoners van uh, Nieuw Unicum mochten alvast een uh, voorproefje doen daar op de kaartbaan. Ja, er is trouwens vandaag heel veel te doen uh, op de boulevard en op het Badhuisplein. Want uh, eigenlijk die uh, side-events die beginnen allemaal vandaag zo'n beetje. 9 augustus tot en met 31 augustus. Dus dat is er allemaal. En uh, vandaag ook natuurlijk weer die leuke markt. En natuurlijk het reuzenrad. Nou, dat, dat is de gezelligheid van je welsten daar. Dat kan haast niet missen. Ja, de markt het hele weekend, hè? Dus ook ja, uh, morgen nog. Morgen ook nog. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. Die Ibiza-markt. Oh, yes, dat is leuk. Yes, en, yes. Uh, Heel veel mensen komen daar speciaal uit het hele land voor, naar Sandvoort. Nou, maar dat snap ik. Ik uh, reed er laatst langs en toen dacht ik dat het de laatste keer. Toen vond ik het heel spijtig dat ik geen tijd had, want het zag er zo verschrikkelijk gezellig en leuk uit. Want heel die... uitnodigend. Ja, en... die kleur ook, hè? Ja, joh, ik kreeg echt de kriebels. Ik denk, ik wil het ook zien. Maar ja, ik had geen tijd. Helaas, maar uh, morgen. Zeker, nou ja, wat er allemaal gaat gebeuren, dus aan evenementen, dat hoor je om uh, half vier van uh, Dolly Tempierik. Zeker. Nou, welkom, Zandvoort. Tot aan uh, vijf uur Zandvoort op zaterdag. Three in front of me stood a beautiful honey with a beautiful body She asked me for the top I said I cost her a name, six to number And a date with me tomorrow at night Did she decline? No, no. Didn't she mind? I don't think so But was it for real? Damn sure But what was the deal? A baby girl is 24 So is she key? She couldn't wait For Cinnamon Queen? Don't let me update What did she say? She said she loved to rendezvous She asked me what well, we were gonna do So stuff stopped with a ball And my way brought Monday Took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday And Saturday we chilled on Sunday I yeah, met this guy on Monday Took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday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 I need to check, but I'll be plenty of time for that From the subway to my home And it's ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me It's took we for a drink on Tuesday We make love by Wednesday And on Thursday Special lady, who, oh, yeah, I can get her off my of mind. She's one of a kind. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Oh, oh, oh, oh. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday, I Tuesday, we make love nou, dat klopt helemaal, Krik. We hebben maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dat zijn zeven dagen en de ging sessie ook over. Realize I'm somebody that I don't know era. Oh god, would you tell me why I'm born down to the bone even though I've only seen half the world. I'm coming home. Hanging on the hope I'm losing grip of time and space. Round these circles or something I can't change. I've looked, I've tried knowing to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 Nog steeds al genoteerd in de tipparades, hitparades hier in Nederland. Je hoorde Blink Twice van uh, Shabuzi en uh, Maas Smit. We gaan uh, naar de nieuwtjes toe, uh, Dolly, want uh, ja, er is alweer een en ander gebeurd. En de politie waarschuwt voor dingen en dergelijke. Ja, ja dus zeker. De zomer ja. is echt begonnen. Ja, zo is het. Ja, als het wat warmer wordt, trekt het natuurlijk allerlei mensen naar Zandvoort. Mensen met een... Uh... Met een, de zin om te ontspannen, maar ook uh, mensen die andere bedoelingen hebben. Dus ja, ook criminelen die, uh, die profiteren van, de, van afgeleide strandgangers zeker. He, dus als dat gebeurt, dan moet je, als je afgeleid wordt door iets... moet je toch wel eigenlijk extra alert zijn. En uh, de politie heeft wat tips uh, gegeven om te zorgen... dat je niet echt te zeer gedupeerd wordt... En ten eerste is dat neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het strand. He, laat echt de dure dingen lekker thuis achter slot en grendel. En sleep dat niet mee naar het strand. Want je hoeft het maar heel even onbeheerd te laten en het is weg. En uh, je maakt ook gebruik van kluisjes bij paviljoens waar die dan beschikbaar zijn. Er zijn paviljoens die hebben kluisjes. Dus dat is zeker iets om even naar te vragen als je op het strand komt of het paviljoen dat heeft. En de fiets, ja, zet die heel goed op slot en bij voorkeur met twee sloten. Want ja, één slot, is natuurlijk, één slot is natuurlijk zo gekraakt... maar als eventuele dieven zien dat het wat lastiger wordt... zullen ze je fiets sneller overslaan om mee te nemen. Als je een verdachte situatie ziet, dan word je verzocht om dat direct te melden. via. Eh, het ligt natuurlijk een beetje aan hoe, wat voor situatie het is. Je kunt bellen met 112 als het een spoedsituatie is... En als het geen spoedsituatie is, dan kun je bellen met 09008844. Dat is dus voor de verdachte situaties. Teams van de politie Basisteam Kennemer-Kust... zijn deze zomer zichtbaar aanwezig op het strand en rond het strand. En ze surveilleren ook samen met boa's en strandbeveiliging op hotspot. Ja, is het toch een soort strandpolitie? Dat hadden we vroeger, hè, hier ja, in Zandvoort. Ja, ja, mijn vader was ook uh, strand bij de strandpolitie. Ja, gaaf. Ja, ja, ja. Dan mocht hij in het bootje en dan uh, dat ging hij heen en weer natuurlijk. Want toen was de reddingsbrigade nog niet zo heel goed uitgerust, wat dat betreft. Dus was het meer de politie die drenkelingen uit zee haalde. en uh, waarschuwde dat mensen terug moesten of wat. En um, ja, dan kwam hij mij vaak ophalen. Dan dus was ik bij mijn moeder bij het strand. Die serveerde dan vaak daar. En dan zat ik daar te spelen. Haalde hij me op, dan mocht ik mee in het bootje. Hé, hey, kijk. Maar, Dat zijn oh, leuke dingen. Ja, hartstikke leuk. Nou, ik vond het ook wel leuk. Maar die bankjes, die zaten los. Dus als je, als je op die golven ging... kalbam, klabam, ging ik met mijn bankje... en al de luchtje Was je. Het eng, hoor. Ja, zeker. Ja, want het is steeds heel donker als je een stukje verder gaat. Dan zie je niks. Dat is echt doodeng. Maar goed. Nou ja, ze houden het in ieder geval goed in de gaten. Samen met de reddingsbrigade en de KNRM natuurlijk. Ja, zo is het. Um, ja, dan nog iets waarmee we op moeten passen. Want maandag 4 augustus kreeg de meldkamer uit heel Noord-Holland meldingen over nepagenten binnen. En in Aardehout waren twee verdachten aangehouden. Want de, de meneer die. Uh, uh, die het meemaakte, die vertelde dat er iemand aan de deur kwam... die vertelde dat hij van de recherche was... en dat er ingebroken zou worden... en dat uit veiligheid alle kostbare goederen meegenomen moesten worden... door de recherche. Nou, dat is een bekende manier van oplichten... die helaas nog veel en dan vaak oudere slachtoffers maakt. Ja, want ze zien en, er heel netjes uit en hebben ja, politiepak ja, aan. Ja, je en zou uh... het zomaar geloven. En uh, ja, we... we ze, ze, ze kijken uit hun ogen alsof het echt waar is. En, uh, maar ja, gelukkig, gelukkig trapte een melder uit Zandvoort er niet in... en die belde gelijk de politie. En agenten zagen in aardehout twee mannen in een auto... die voldeden aan het signalement. En in die auto werden sporen gevonden van eerdere oplichtingen. Een twintigjarige Tilburg en een en een 21-jarige man uit Rotterdam zijn aangehouden en de auto is in beslag genomen. De twee zijn in verzekering gesteld en er wordt onderzocht of zij verdacht worden van meer oplichtingen. Nou ja, de vraag is natuurlijk, als er iemand aan je deur komt... is het een nepagent of is het oké? Okay? Je kunt het checken via 112. Als iemand zegt, ik kom waardevolle spullen bij u ophalen... Nou, dan is dat waarschijnlijk een oplichter... want de politie zal nooit, dus ik herhaal, nooit aan de deur komen... om uw geld te passen met pincodes en waardevolle spullen. Dank je wel, Dolly, voor deze waarschuwing. Dus let op, nepagenta hier in de regio. Nou, de berichten zijn ook na te lezen op de ZFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. Is hij gratis en voor niets beschikbaar. En hier is zoiets aan met een mooie single Summer Love. If look at me, come and see. you I work it, yes I'ma find my Sandalina, Elena. You're perfect, I'll shine up. your for My work it, Santa Elena. Elena, throw the tide, then you ever mine. Zonnige single Summer Love voor je hier bij Zandvoort op zaterdag. Nou, zo het weer voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even twee platen voor je draaien. Kijken we naar de temperatuur bovenop onze zenmast op het Palace Hotel, Dolly. Eens even kijken wat hij op dit moment aangeeft. Nou, 20,2 graden. Dus ja, hartstikke lekker. Zeker, lekker ja. weer hier in Zandvoort. En of het zo blijft, het hoor je dadelijk weer in het weerbericht... Krijg je onder meer na deze van Narada de Michael Walden en die fine emotions. En daarachter draaien we er nog een. Maar wat dat gaat worden, dat hoor je ze dadelijk naar Narada. But you and I go boing, boing, boing He hasn't lost his touch Oh, it means so much It's more than just a passing fantasy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 Ja, deze beste man Ed Sheeran die staat het hele weekend in Antwerpen op het podium. En de Belgen die gaan natuurlijk helemaal uit hun dak als ze deze muziek horen van hem. Want ze kunnen gewoon lekker meedoen met z'n allen. En het podium daar draait nog rondjes ook. Oh ja? Ja. Oh, wat leuk. Dat is toch gaaf. Wat leuk. Ja. Dus vanavond nog een keer. En ja, wie weet komt hij wel weer in Nederland. Ja, je weet het maar nooit. Nee. Het dus... lijkt me wel geweldig om van hem een concert bij te wonen. Ik bedoel... Hij kan ook echt een paar uur vullen met grote hits. Want wat heeft die man allemaal niet geschreven, uitgebracht en succes gemaakt? Allemaal. Hè? Ongelooflijk. Niet normaal. Wat een talent. Zeker weten. Ja, nou. die hebben ze goed van de straat afgepikt. of geen weer? Zomer of hartje winter? Het weerbericht luidt als volgt. Ja, dat is in ieder geval gelukt, Dolly. Ja, zeker, zeker. We gaan eens even kijken of het met het weer ook wil lukken dit weekend. En uh, daarvoor hebben we uh, Rico Schreuder geraadpleegd. En hij vertelt ons dat het dit, zomer, dit weekend heerlijk zomerweer is. De zon schijnt, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. Het is overal droog en het is aangenaam met 24 tot 25 graden. Nou, heerlijk. Wat wil je nog meer? Zeker. Maar, maar, dan, dan, dan, na. Het weekend wordt het warmer... Maandag is het al ongeveer 27 graden. Nou, dan beginnen we al ietsje last te krijgen. En dinsdag eh, eh, en woensdag <laughs> dan is het met 29 tot 31 graden zelfs weer tropisch. Jee, wauw. Ja, dat hebben we een poosje terug ook gehad, hè? Ja, en dan ja. in één keer is het over. Nou, we gaan kijken, want de zon schijnt dan flink... en op de stranden steekt een verkoelende zeewind op. Oh, dat, beleefd, dat belooft veel. Vanaf donderdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En vanaf vrijdag, ja, dan daalt de temperatuur naar 25, 27 graden. Ook en mooi. na het volgend weekend lijkt het dan verder af te koelen... naar zo'n 22, 24 graden. Ik zeg... Wat een heerlijke zomer hebben we dit jaar. Zeker en de mensen komen we nu massaal terug van vakantie. Nou die je bij Nederland nog ja. een paar mooie dagen. Geweldig. Nog een heerlijk staartje. Nog Zek even lekker uh, ontwennen. Zeker weten. He? Nou dank aan Rico Schreuder voor het weerbericht. Ook na te lezen gewoon uh, op uh, internet, daar vind je het ook. Hè. Het, het nieuws uh, van uh, Rico of het weerbericht, toch? Ja, ja jawel. Jawel, wel, Gewoon even kijken. En dan blijf je van wat het weer allemaal doet. Nou, vandaag een uh, lekkere stranddag. Dus kom maar met z'n allen naar, strand, naar het strand en naar Zandvoort. En geniet van uh, ZFM met Mango Jerry. What you can find. our philosophy. We do as we please when the weather's fine. We go fishing you know, or go sailing in the sea. We're always happy, the last we live in Yeah, that's our philosophy. Dat waren twee hits achter elkaar. Als eerste hoorde je in de summertime van Mongo Jerry uit de jaren 60. En erachteraan deze lekkere single van Sly Fox en Let's Go All the Way. Nou, Je kan bijvoorbeeld naar de boulevard toegaan, naar het Vervenema Plein. Want daar is weer een kartbaan aanwezig tijdens de race rij op het circuit. Dus vanaf nu is iedereen van harte welkom, van 12 uur s middags. ...tot 9 uur s'avonds bij de kartbaan uh, daar. En dat geldt uh, voor jong en oud. Maar die kartbaan uh, die, uh, was uh, nog niet helemaal geopend... ...en toen mochten de bewoners van de Unicum daar al terecht. En uh, Carine Veren, onze verslaggever, uh, die was uh, daar ter plekke. En die sprak onder meer met de bewoners... ...en uh, uiteraard uh, degene die de kartbaan uh, beheert... ...daar op het Valfenema Plein. Ik sta hier op een hele bijzondere plek... Um, een mooie kartbaan is hier gemaakt uh, met uitzicht op zee. Um, het is winderig, maar dat zal niets doen aan de snelheid van de karts. Want ik sta dus namelijk bij de kartsbaan. En er is een heel mooi initiatief. En ik wil uh, iedereen daar even iets over vragen. Zometeen als eerste bij John Griegengard. John, het is een beetje winderig, maar ben jij de beheerder van deze kartbaan? Ja, ik ben de beheerder. En, uh, ja. uh, wat, wat voor initiatief heb jij hier uh, uh, neergezet? Nou, Het initiatief is gekomen verleden jaar vanuit uh, zandvoort Beyond. Daar waren twee dames. En uh, toen uh, had ik gezegd van, kunnen we nou eens niet iets doen voor een zorginstelling... of voor mensen die het niet zo breed hebben? Ja. Uh, want ik sta hier natuurlijk een maand. En ik word hier best wel goed gefaciliteerd door de gemeente Zandvoort. En dan vind ik het toch van mezelf uit netjes om iets terug te doen. Dus ik kwam zelf met het idee, dat is toen eigenlijk heel snel in elkaar gespijkerd... En ja, Nieuw Unicum is daaruit gekomen en dat is gewoon heel goed bevallen, dus heb ik tegen de mensen van Nieuw Unicum gezegd, zolang dat ik hier mag komen, zet ik mijn baan, ben ik bereid de baan neer te zetten, dat ook dit soort mensen kunnen rijden en een beetje plezier kunnen hebben. Ja. Zie je ook dat ze plezier hebben? Zeker, zeker, zeker. Ja, want uh, voor sommigen zal het ook best wel spannend zijn. Spannend en de eerste keer, maar ook voor heel veel begeleiders is het de eerste keer. Dus ja, dan zie je het wel een beetje, een beetje zenuwachtig zijn, maar nee, het gaat goed. Dus... Is het normaal dan uh, al open? Want het, ja, uh, ja, het ja is normaal al... is het open en uh, ik heb gewoon gezegd, we sluiten de baan puur en alleen voor dit. Want je ja. kunt niet mensen door elkaar laten rijden. En uh, nou, zoals je ziet, het, het werkt perfect. En worden ze een beetje geholpen met het besturen ervan? Ja, ik zie ja. daar iemand staan met een soort. Uh, ja. Alle ja, wat is het? Een soort. Uh, radiografisch systeem. Ja. Alle kaarten die ik heb zijn allemaal radiografisch bestuurbaar. Dat wil zeggen dat uh, wij kunnen ten alle tijde ingrijpen in het rijden. Dus als wij mensen. als wij vinden dat mensen zich niet netjes gedragen, dan zetten we ze gewoon een tandje terug. En als mensen echt wel dadig zijn, dan kunnen we ook gewoon remmen. Als ja, dus dus het bosauto, uh, dus geen botsauto is. Veel, veel mensen die denken dat ze hierin zitten dat ze er ook met een auto vast mee kunnen geven. Alleen, dit reageert gewoon allemaal veel sneller. Korter sturen. Dus we willen ook echt zien dat mensen het kunnen. Dan geven we de vrijheid. Kunnen ze die vrijheid niet aan, dan nemen we het af. Ook voor de veiligheid van de andere rijders natuurlijk. Ze dus wordt niet uh, een rondetijd gemeten. Nee, nee, nee. Ja, kan wel. <laughs> maar ja, niet, normaal niet. Ja, oké. Okay. Nou, het gaat uh, om uh, snelheid, maar ook weer niet natuurlijk uh, bij uh, de kartbaan. Zo dadelijk uh, gaan we verder met het uh, interview wat uh, Carina daar had uh, ter plekke. Maar we gaan eerst zo dadelijk naar het dorp uh, naar het volgende plaatje. Want uh, daar staat uh, burgemeester David Molenburg klaar uh, voor ons. Want we weten inmiddels wie de winnaars uh, zijn van het uh, makreelroken. Hoor je na deze. Yeah. Quiero ganarle el tiempo pa' contigo, poderme perder. Y por más que pase, que tome distancia siempre va a volver. No quiero molestar mi amor, solo ya me pa's Cómo u te encuentra, porque le he buscado y el día está soleado ah, ah, ah, ah, Te quiero de mi la, ah, ah, ah, ah, tiraba en la sabana. La gente no sabe nada, hay mucho a averiguar. Ah, ah, ah, en donde no hay cámara la no apagará Dale que yo estoy ready a de chat tú me pusiste de. vamos a dejarnos la que tú y yo somos Son nog een, muchachos, wat me pasa? Te en dat feliz een lunet, ey. Y llevo todo el día, con ella mandándome suciaestía, ey. Cuando llegué te comen, tú doe me la garantía, ey. De que puedo confiar, El amor me echo pas en lo mal. Vulling mi passado, baby, normal. Total, yo también lo aquí, Baby, si fuera. Hoe momento het met je? Wat is er mami Ay is er gebeurd? is er gebeurd? Wat is er gebeurd? is Siempre se han tú me tienes impaciente vámonos de aquí que hay muchas cosas que quiero hacerte borro su llamada reciente Tiempo... Me tomo convencerte al estar a tu lado Yo corro con suerte Me baila de espaldí de frente Te extraño cuando estás ausente Baby girl supe que era mía la que la miré Yo puedo roncarle perro Nadiré Me dio conseguir a la que terminé Primero boca arriba luego la huiré Ella fue la que me ayudó a olvidar a mi ex Sé que en tu corazón mi huella la dejé Como cuando Lorilla contigo caminé El día está subida outa caro de mila outira la sabana La planta no sabe nada hay mucho everywhere vamos a patrullar en donde no hay cámara la llama no va a parar el dios We gaan echt zomer krijgen en dat hoor je ook aan de muziek natuurlijk hè? bij ons. joh, de Solia, de nieuwe zinger van Mike Towers. Allemaal activiteiten hier in Zandvoort en daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Een van die activiteiten die één keer per jaar plaatsvindt is het Zandvoort Open Kampioenschap Roken. En We gaan naar het Kerkplein en daar is burgemeester David Molenburg. Goedemiddag David. Goedemiddag, hi. Goedemiddag. fijn dat je even tijd voor ons ja. vrij kan maken. Want het is altijd wel een gekhuis uh, daar, hè, bij het uh, makreel roken. Ja, het is, het is hier uh, echt ongelooflijk vol. Het uh, kan natuurlijk een beetje lawaaiig zijn op de achtergrond. Uh, dus misschien moet je af en toe even graag herhalen. Maar het is echt buitengewoon gezellig. Uh, net bij het sureren stond het rijen dik. Uh, ook best veel uh, media aanwezig die uh, hier uh, op afkomen. Dat is ook wel anders dan voorgaande jaren. Ja, het weer helpt natuurlijk ook heel erg mee. Uh, dus het is prachtig. Zeker. En de locatie Kerkplein, volgens mij is dit de tweede keer dat het daar gedaan wordt ja. bij de kerk. Hoe bevalt dat? Ja, dat is prima. Ik merk dat de ondernemers vinden het mooi vinden. Eh, eh, die genieten ervan. De terrassen zitten vol. Eh, en het is natuurlijk met, het, met even het decor van de kerk. En dan die rokers ervoor is een prachtig gezicht. Eh, en in dat opzicht zie je dus ook dat het niet. Eh, uh, in de weg gereden wordt met auto's. Dus in dat opzicht is het een, uh, een hele mooie... Ja, er staan nu allemaal mensen om me heen. Ik ben even de radio aan het staan hier. Uh, sorry hoor, hier, hier, op de graaf komt hier net voorbij. Uh, ook gezellig. Um, maar um, ja, dus dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat uitzicht is ook gewoon heel mooi. Um, en ik zei net, ik, ik ben net uh, terug van vakantie. Uh, en ik vloog over Zandvoort. Uh, en dat was op zich al een mooi gezicht. Maar ik zei, uh, het extra mooie was dat er 13 rookpluimpjes boven het dorp hingen. Wauw. We zijn al begonnen. Ja, ja. Dat is om het tijd te zijn voor de jurering. Ja, dus je bent echt uh, net terug, uh, David, ja, van uh, vakantie. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, neem maar aan dat je een lekkere vakantie hebt gehad. Zeker, zeker. Nou, lekker hoor. Nou, we gaan uh, naar het uh, Makneel roken. Want wat ik altijd zo leuk vind uh, van het kampioenschap. Je denkt misschien van, nou, dat is een uh, Sanfords uh, onder onsje. Maar uh, dat is helemaal niet waar. En uh, de mensen die daar naar kijken, Duitsers, die vinden het ook allemaal prachtig. Uh, dat uh, kampioenschap daar op het Kerkplein. Hebben, hebben we deelnemers van, van buiten Zandvoort voor uh, dit kampioenschap? Ja, het is een mooie mix van uh, deelnemers uit Zandvoort. Uh, dat zie je ook bij de winnaars. Maar ook uit Noordwijk en uh, uit andere delen van, uh, van het land. Uh, en ja, dat, het mooie is dat dat, dat dat loopt onder allemaal door elkaar... Eh, wat je, wat, je, je kan jureren dat je naar ons weegt, maar voor die mensen is het gewoon met elkaar eh, op zo'n dag hier roken het allerbelangrijkste, de gezelligheid, de verbondenheid. Eh, en nogmaals, die komen overal vandaan. En het publiek, als ik een beetje dat zo hoor, eh, is ook heel divers. Er horen allerlei talen omheen. Um, dus ja, en het gaat ook echt lezer worden. We zijn natuurlijk van weer uh, verbonden met de visserij. Um, en je kan dus zien dat uh, dat het ook met zo'n evenement als dit uh, heel duidelijk zichtbaar wordt. Ja, alweer uh, voor de elfde keer, en daar mogen we trots op zijn, David. En daar dus zijn we natuurlijk heel erg benieuwd van uh, hoe is het uh, verlopen, en uh, wie zijn de winnaars geworden, en waarom. Nou, kijk, het is altijd een enorme uh, zware bevalling om dat te doen. Uh, we hadden met Boudewijverduivenwoorden en uh, Alex de Top van Kat uh, een, een, een driekoppige jury. We selecteren dan eerst van de dertien vissen op, uh, op zicht. Dan kijken we hoe zien ze eruit, loopt er geen vet uit, is het vel een beetje goed op orde. Um, en vervolgens houden we er vijf over en die ga je proeven. Nou, dan letten we heel erg op de textuur, uh, is een vis niet te waterig, is de rooksmaak goed, uh, is het stevig um, en, ja, en uiteraard ook hoe smaakt het. Um, um, ja, en daar, daar zijn dus nummer 3, 2 en 1 uit voortgekomen. Waarvan twee uit Zandvoort. Die van het en Arnie Otto. En uh, de winnaar is Sjaak Witterman. Dus, uh, en nogmaals, dat zegt niks over uh, de kwaliteit van de andere vissen. Want het zijn allemaal mensen die dit uh, met hart en ziel doen. En precies weten hoe je een visje perfect moet roken. Oké, okay, nou gefeliciteerd in ieder geval voor uh, alle winnaars. En Sjaak uh, Witterman, was dat niet ook uh, de winnaar van jaar? Ja, die heeft zijn. Uh, zijn uh, titel geprolongeerd, zoals dat uh, duur heet. Dus dat is hartstikke mooi. En uh, ja, uh, is natuurlijk een zware taak nu op zijn schouders om uh, volgend jaar weer mee te doen. En dan uh, ja, drie keer in scheep, uh, scheeprecht uh, met een hetrecht te komen. Specialisten roken dus, uh, David. Ja, ja. Zeker. Geweldig. Nou, mooi dat het uh, weer uh, plaatsgevonden heeft. En uh, de kampioenen uiteraard uh, van harte gefeliciteerd. Maar wat gebeurt er met die makrelen die allemaal gerookt zijn vandaag? Uh, die makrelen die uh, uh, worden verkocht voor het goede doel. Uh, dat is het dierenasiel in, in Zandvoort. Uh, dus ja, uh, er waren in de, in de voorverkoop al heel veel verkocht. Dus als mensen nog een makrelen willen scoren... en ik zou zeggen doe dat, want ze zijn hartstikke lekker. Uh, er zijn er nog een aantal, maar het gaat wel hard. Dus kom snel naar het Kerkplein en uh, ja, neem een makreel mee. Zeker. Zeker, en uh, ja, wat uh, moet je ongeveer voor zo'n zo makreel uh, uh, neerleggen? Ik heb uh, geen idee. Want, uh, <laughs> oh ja, 5 euro, sorry. 5 euro, nou ja, dat uh, vind ik geen uh, geld hoor. Nee, dat vind ik ook. Dus 5 euro heb je een lekker makreel voor het goede doel. Zeker weten. Nou, hartstikke bedankt David. En uh, welkom weer terug uh, in Zandvoort. Ja, dank je wel. Ja, nou alle voorbereidingen voor de, voor de Formule 1 natuurlijk, hè? Ja, dat wordt, uh, dat wordt het op één na mooiste feest na het roken. <laughs> zeker, zeker weten. <laughs> nou ja, dank je wel. Okay. En ik wens je een heel fijn weekend. Ja, en vanavond uh, Amsterdamse avond. Ja, zeker. Dat wordt leuk. leuk. Oké, okay, dank je. Hey, hoi. hoi. Dat is juist van uh, burgemeester David Molenburg. Er zijn nog een paar makrelen verkrijgbaar, uh, Dolly. Dus uh, mocht je trek hebben in een uh, vers gerookte makreel. 5 euro en het is voor het goede doel. Dat gaat allemaal naar het uh, Kennen met Dieren Thuis. Hier in Zandvoort. Dus... Ja, ik hoop dat ze er nog zijn als wij klaar zijn met de uitzending. Ja, dan gaan we er ja, kunnen halen. Maar Precies, ja, dat zit er uh, denk uh, ik niet uh, in. Ik denk het ook niet. Dus ik ik heel snel uh, nu radiootje meenemen natuurlijk uh, naar het uh, Kerkplein... om een uh, makreel te kopen. En wij gaan op alweer naar uh, het nieuws weer van uh, drie uur. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang hoor met uh, Zandvoort op zaterdag. Tot zometeen.